En een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het... Ouders die onvoldoende betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind... moeten worden gekort op de kinderbijslag. VVD-kamerlid Asmani zei in het NOS Radio 1-journaal... dat hij dat vandaag gaat voorstellen in de Tweede Kamer. Asmani zei dat vooral veel niet-westerse allochtonen ouders... te weinig betrokken zijn bij school. De SP ziet niets in het plan. Dit is weer stoere taal van de VVD, zegt kamerlid Karabouloud. Het vrachtschip Ocean Victory is voor de haven van IJmuiden aangekomen. Bergers en slepers begonnen vanmorgen met het slepen. Het schip kwam zondag in de problemen voor de kust van Zandvoort... maar kon niet eerder worden versleept in verband met de weersomstandigheden. De 170 meter lange Ocean Victory kwam in de problemen... toen een ketting van een boei in de schroef terechtkwam. Veel meer mensen lossen hun hypotheek tussentijds af. Dat zegt ING-bank, de tweede hypotheekverstrekker van het land... Reden is de onzekerheid over de woningmarkt en over de eigen financiële situatie. In november steeg het bedrag aan tussentijdse aflossingen bij ING met ruim 40 ten opzichte van vorig jaar. Meer dan de helft van de gemeente heeft te weinig huizen voor senioren. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Oudere Bond Ambo. In 2009 was er een tekort van 85.000 woningen. Als ouderen niet kunnen doorstromen naar een seniorenwoning, zegt de AMBO, blijven ze zitten in hun eengezinswoning. Supermarktketen Lidl stopt na 24 uur met een Twitteractie in België omdat het succes te groot is. De keten beloofde vijf kerstpakketten weg te geven aan de voedselbank voor iedere tweet met de hashtag Luxe voor iedereen. Binnen een paar uur moest Lidl al 4500 pakketten weggeven. Een woordvoerder liet weten dat Lido van plan was in totaal tot kerst 500 pakketten van 20 euro weg te geven. Het weer, zonnige periode, vooral in de kustprovincies wat winterse buitjes. Het wordt van 1 graad in het oosten tot 4 aan de kust. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad van 3 kilometer of langer. Op de A7 horen Zaandam voor het Knopen Zaandam 4. A9, ook maar Amstelveen voor het knopen Draasdorp 5. A12 naar Den Haag voor het Malieveld 3 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. En de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 3. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Noord 3 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar staat bij Amersfoort 4 kilometer.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 Een heerlijk liedje zeg. Al tijden mijn favoriete plaat van dit moment. Electric Empire op ZFM. En Changing. En daarvoor Phil Collins. Two Hearts. Well. Yeah. Zondagmiddag. Het namiddaggevoel, Het is 11 over 4. Je luistert naar Zondag in Kennemerland. En leuk nieuws uit Zandvoorn. Want EVI... Restaurant in de Zeestraat heeft in de nieuwe Michelin-gids voor 2013 een eervolle vermelding gekregen. Ze werden beland met een couvert en het staat voor, wat, uh, voor een goed restaurant. Ze hebben een couvert van goed restaurant gekregen. Leuk like nieuw, nieuws is uit uh, Samford. En ja, het is al uh, nu twee weken bekend. Maar we kunnen het zo vaak mogelijk herhalen als we willen, want we zijn er enorm veel blij mee. We gaan verhuizen. ZFM Zandvoort gaat verhuizen. Medio juni zullen we met ZFM Zandvoort verhuizen naar de tolweg in Zandvoort. De nieuwe locatie is het gebouw aan de tolweg. waar nu de reddingsbrigade en toneelvereniging Wim Hildering zitten. Nou, we komen boven de. Bo. Hoe is dat ook weer? Ik heb geen idee. Nou, we komen boven de. Wim Hildering en reddingsbrigade zitten nou, daar nou, nu. onder ons zitten. Eet Heet bekend, zie in Zandvoort. Willem B. Het is ook weer pas. Waar, waar, waar, waar we boven komen zitten met de studio. Ja, Ja, maar. Nou, je hoort het al, het gaat nergens over. <laughs> maar we gaan hier naar de nieuwe locaties. Bomschoutenclub. Oké, nou ja. Oké, blij dat ik het weet. Ja, maar dat, dat iedereen zegt dat ze dat, ze dat je kennen in Zandvoort. Hoe heet het? Bomvaarder. Bomschoutenclub. Bom Bomschoutenclub. Bom Oké, okay. nou dan weet je dat ook weer. En wat ook nieuw is in Zandvoort is ZFM Zandvoort TV. Elke vrijdagochtend van 10 tot 12 wordt er op Tex TV meerdere video's uitgezonden van Sanford, Van evenementen tot andere korte video's. Dus ga bekijken elke vrijdagochtend van 10 tot 12 op ZFM Sanford. Ja, de Eredivisie. Uh, Aldo, um, zijn er is er nog wat gebeurd? Volgens mij wel, hè? Ja, er is heel veel gebeurd. Uh, Nank tegen Feyenoord staat het 2 tegen 2. En VV Venlo tegen Vitesse is het... 3-1 voor VVV. Oké, okay, nou dat is uh, goed nieuws voor mij als uh, Ajax ziet... dat Vitesse achter staat en Feyenoord gelijk. Is dat even mooi? Om half vijf is nog één wedstrijd. De topper tussen PSV en Twente. En dat hoor je natuurlijk straks. Het is bijna kwart over vier. De zondagmiddag van Zandvoort. Oh, wat is dit prachtig zeg. Het is nieuwe muziek van Tom O'Dell. Another love.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 Stellige tijd aan het eind van het jaar. CFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. There's no need to be afraid at Christmas time. We let it in light and we finally share. de wedstrijd. De topper in Engeland in de Premier League. Nummer 1 tegen nummer 2 de derby. Manchester City tegen Manchester United. United kwam met uh, 2-0 voor door twee keer Rooney. Uiteindelijk, 86e minuut werd het 2-2. Wat denk je? Robin van Persie, onze held. Laatste minuut. De 3-2 voor United. Kijk. Voor nieuws. En je hoorde net uh, Band 8 en ehm... Uh, uh. Do they know it's Christmas time? En dat vraag ik me ook wel eens af bij die gasten die grens grensrechten in elkaar hebben gemapt ja. Gisteren en vandaag zijn alle amateurwedstrijden in het voetbal afgelast. De professionele wedstrijden, dus betaald voetbal, gaat wel door. Maar daar, daar één wordt één minuut stilte gehouden en er wordt met uh, een, een rouwbandje gespeeld. Ik heb gisteren in de Arena een minuut stilte gezien. Het is indruwekkend. Het, het ziet er heel mooi uit, echt respectvol. Maar die situatie, dat is natuurlijk vreselijk. Ja, ik zat vrijdag uh, de Wereldraad door te kijken. Toen uh, was er een interview met de uh, gast van die school waar die jongens op zitten. Nou, ik heb ze Ik heb te kijken en toen denk waar, waar leven we in, wat voor samenleving we leven? Wat dan? Nou, dat gasten gewoon zeggen... van ja, er zou vast wel een goede race zijn voor geweest om zo ja, te schoppen. Ja, is echt belachelijk. We hebben het er ook ja. over gehad bij onze voetbalclub. We moesten om één uur moesten we daar zijn. Er waren redelijk veel mensen. We hebben het over gediscussieerd. Hoe moet het nou verder, weet je? Ja, ik vond, je, dit, ik vond het wel een mooie vraag van die keer. Hoe ga je dit nou oplossen? Ja. Want het is echt een probleem. Um, er is weinig respect voor scheidrechters. Nou, ja. kan je het verdelen als volgt. Um, je hebt natuurlijk te maken met emotie. Natuurlijk. Maar je kan er ook overheen gaan. Um, kijk, als ik voetbal ook. Ik zeg ook wel: eens in de wedstrijd... Kom op, naar nou scheids, wat is dit nou? Of grens, uh, ah. wat is dit nou? Maar een scheids in elkaar meppen of helemaal verrot schelden... dat is echt, dat is echt vreselijk. Ja. En er is nu een start gemaakt... in ieder geval door de clubs hier in de regio... om dit op te gaan lossen, daar bijvoorbeeld iets op te zetten... waardoor je respect um, moet geven aan de scheidsrechter... en anders uh, ja, vallen er gewoon... Uh, uh, uh, een waarschuwingen en misschien nog wel uh, beter straffen. Ja, maar ik vind... Uh, ze, ze hebben zo'n regel bij het rugby. Ze, de scheidsrechter heeft gelijk. Als je ook even niet gelijk is toch gelijk. Ja. En dat, dat moet zo gewoon overal eens. Ja. Helemaal bij het voetbal. En waar ik me helemaal aan irriteer was afgelopen vrijdag... Sparta-Excelsior. Ja. Die gast van Sparta, die kreeg rood. Die stond op de borstkas van de speler van Excelsior ja, helemaal terecht. Ja, hebben ze net een minuut stilte gehouden voor, voor die man... en voor ja. het voetbal, voor respect voor voetbal... Tien man van Sparta om de scheidsrechter heen. Terecht. Helemaal terecht. Ja, en dan denk ik van, waarom doe je dan die één minuut? Ja. Dat slaat dan helemaal nergens. No, ja. Als je dan eh, toch weer bij de, bij de scheidsrechter gaat zitten schelden... en uh, dat het niet terecht is. Terwijl het overlijk duidelijk was dat hij erop stond. Ja, het gaat af en toe ook nergens over het voetballen. Maar ja, wat moet er gebeuren? Wat gaat de KNVB doen? Dat is er nu de komende tijd uh, van ja. belang. Gaan ze iets opzetten waardoor het veel strenger wordt? Gaan ze bepaalde clubs, groepen... Of mensen uh, aanpakken. Het is allemaal even afwachten wat ze gaan doen. Maar hopelijk gaat er snel iets veranderen. Want het is natuurlijk vreselijk. Maar wat ik, denk, is. ik denk dat je het beste is als je als club clubzijnde uh, spelers hebt die zo dat soort gedrag kunnen gaan vertonen. Of een beetje die kant opgaan. Ja. Ja, als clubzijnde zegt, nou, we, we hoeven we niet op de club te hebben. En als ze ergens anders willen gaan voetballen, moet je eerst een overschrijving hebben. En als ja. bij de overschrijving die bijvermelden naar die nieuwe club. De speler met, met, met, een, met een handtijding. Ja. Moeilijk gedrag en zo. Weet ik wel waar ze aan toe zijn. En dan weet ook wat ja. ze in huis halen. Als je een, een voetbalstrafblad krijgt. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou ja, wordt ongetwijfeld wordt het vervolgd. Is natuurlijk vreselijk wat er is dus gebeurd. Ja, want het is en... een nieuwe regel hè, bij de KNVB. Uh, onbehoorlijk gedrag. Uh, qua geweld en uh, flink schelden. Meerdere malen naar een scheidsrechter. Dan dat je gewoon, uh, je leeft lang niet meer maar voetballen. Helemaal niks in het voetbalbusiness mag doen. Nou laten we dat een keer toepassen, want... Ja. Um, zo kan het natuurlijk ook niet verder. Vandaag om uh, vijf uur wordt in, um, in Almere, Almere... was het volgens mij een uh, minuut stilte gehouden... en een uh, stille tocht gelopen voor Richard Nieuwenhuizen... die helaas is overleden door deze gasten. Ja. Hopelijk uh, worden die straffen verhoogd... en wordt er eindelijk iets gedaan aan het respect in het voetbal. Goed, zondag in Kenmerland. en hier is het nieuwe van Nickelback. Dit is Trying Not To Love You. you to need you was tearing me apart And Now I see the silver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 Some I'm home again. again, my soul won't leave the ground. So I say, finally, I can't hear the sound. Of the word that it's through me that you handed down. In your own Wait, way, your, your own two hands. hands. You gave me everything I needed every single time. So I say, hey, in hard times. You are the hope that I've been needing, my peace of mind. In the ocean, I saw the cities, I climbed the mountaintop and you were with me, and when I came home, your arms were open, and I had protection in that moment. Stop me, Stop now me. I understand Diablo, The Artist Inside Me op ZFM. En toen ik de liedje hoorde en de clip erbij zag, kreeg ik een brok in mijn keel. Het liedje is namelijk een eerbetoon aan zijn vader, die twee maanden geleden overleed. En in de clip zie je beelden van zijn vader en van Don Diablo zelf. Ja, echt, echt prachtig. Dus bekijk deze clip en het is echt een prachtig eerbetoon. Don Diablo. De Art is Inside Me. Het is bijna vijf over half vijf. De zondagmiddag in Samford Een, een saai weertje. Hè? Ja, de sneeuw is ook weg. Dat is ook de niet meer. Is, er is niks aan. Gisteren zat ik hier in de studio en er lag een sneeuw. en had je nog een beetje de kerstviering en kerstmuziekje bij, Daar kreeg ik meteen een kerstidee. Maar ja, precies. Maar nu is minuut. het helemaal verdwijnen. Ja. Ja. Uh, het het is enige wat leuk is nog, de studio die is een beetje verlicht ja. met kerstfeer, Maar daar blijft het ook bij. Ja. Hey, aanstaande woensdag, de 12e van december, is er van uh, half 11 of van half 11 tot en met 4 uur. Een, een, een sfeervolle kerstmarkt op het grote plein De Brink in Nieuw Unicum. Dit is uh, overdekt en is prachtig versierd. En om, om alvast in de kerstfeer te komen, zijn er een aantal kraampjes met kerstdecoratie en cadeauartikelen. Er zijn verschillende winkeliers uit Zandvoort vertegenwoordigd. En ook de dagbesteend van Nieuw Unicum: zoals Creatief Atelier Het Winkeltje, Houtwerkplaats uh, De Werkplaats en Lunchroom BNV. Om 1 uur is er een optreden van Second Spring... en er is Kluwijn en overheerlijke pannenkoeken. En verder is om 3 uur een loodrij met mooie prijzen. Nou, Nieuw Unicum is bekend, Samvoortselaan 165... en de parkeermogelijkheden zijn gratis. Dus aanstaande woensdag de kerstmarkt van half 11 tot 4. En denk er nog even aan, ik uh, zei het begin van de uitzending al... Andy van der Meijden, oud-topvoetballer, speelde bij Inter, Ajax en Everton. Op een gegeven moment is het helemaal fout gegaan in zijn leven. Hij is aan de drugs gegaan, drank... En aan de vrouwen, wat even, niet heel erg fout is, maar wel als je oh. om uh, 7 uur thuis komt en om 9 uur weer moet trainen. Hij heeft het allemaal verwoord in zijn boek: Geen Genade. En hij is dus 14 december, volgende week vrijdag, van, van uh, 3 tot 4 in Bruna Balknen om dat boek te signeren. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh. Bruna Balknen, dus. En uh, die van uh, Der Meiden. En ook wel leuk zaterdag, de, de ijsbaan. Komt er dus Ja, in De Sandvoort. opening van de ijsbaan. En de Kerstmarkt is er ook voor mij. Ja. En wij zijn er live bij hè, met Entertainment View. Vanaf 5 ja. uur gaan we een live uitzending maken daar. Dus vind je nou leuk om even radio te komen kijken en ondertussen even te schaatsen? Je bent welkom. De, de, de ijsbaan gaat uh, zaterdag officieel open. En ZFM Sanford is er dus bij. Nou, misschien kunnen we nog leuke opdrachten doen op het ijs. Ja, uh, ik denk dat wel een leuk ideetje is. Dus we gaan even wat leuks verzinnen. Ja, ik ga het ijs op, hè. Dus. Uh... Oh? Jij en Roy in de studio en ik... Uh, dat is leuk. Ik, uh, ik hoop dat je heel blijft. Dat heb ik ook. oké okay. hey, um, Drie einderslagen in de Eredivisie vandaag gespeeld. Aldo? ja dat worden net gebeld. Ja, yeah, die wacht maar even Het is uh, de Heerenveen tegen Rodi AC. Die wedstrijd is 4-4. Uh, Nack Breda tegen Feyenoord. 2 tegen 2. En VVVVL tegen Vitesse. 3-1 voor Vitesse. Oké, okay, zometeen is dus nog één wedstrijd in de Eredivisie. Om half vijf de topper. Oh, die is nu gestart. Om half vijf gestart. PSV tegen FC Twente. Wien Peesfeest zijn ze de nieuwe koploper. Win Twente zijn ze ook de nieuwe koploper. Waar je op de hoogte van deze wedstrijd? Hier is Vanessa Paradies, ZFM en Be My Baby.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 weer geen TomTom -tom bij zich heeft. Of dat hij Apple Maps gebruikt, bijvoorbeeld. Of dat hij toch geen kompas bij zich heeft... op de verkeerde kant op rijdt. Hoeveelste DJ's zijn we al die dit hebben gebruikt? Chris Ria, I'm driving home for Christmas... op CFM. En een lekkere, lekker... lekker jazzy muziekje op de achtergrond. Het wordt langzaam, want nu al donker. Het is kwart voor vijf en... Dat wil zeggen dat onze lichtjes in de studio nog beter tot zijn recht komen. Ja. En leuk bericht over de kerst, want van alle Europeanen... versturen Nederlanders de meeste kerstkaarten. Per gezin zei dat er, let op, gemiddeld 40. Dat vind ik veel, hoor. Dat vind ik, dat vind ik nog mij vallen? 40. Nou. Ja, niet. ik vond dat heel erg veel. Ik niet. Wat vind jij, Roy? Wat, wat stuur jij nou? Stuur jij kerstkaarten? Toevallig, wel dit jaar. Ja, en? Wat denk je, wat je, hoeveel je gaat sturen? Ik zit nu al op uh, 75. Oh ja, ja dan dat snap duw. ik het wel. En maar ja, oké. Okay. Je hele familie, je vriendenkring. Als je al getrouwd bent, familie van je, van je schoonfamilie, je zeg maar. Ja, precies. Ja, dan ben je er wel. En je en, en kinderen die ook nog vriendjes je kaart willen sturen. Ja, dat klopt natuurlijk. Ja, ja, ben je ja, ja zo. als je zo kijkt, dan ben je er zo. Misschien ja. online nog een paar kaarten, ja. weet je wel. Dus ben je bent er zo, hoor, aan die ah, Oké, okay. Ja, als je zo van nadenkt kan het misschien wel kloppen. Hé, hey, een leuk initiatief van uh, Amsterdam... Die heeft uh, namelijk iets nieuws. Ze gaan in de stad fietslampjesautomaten plaatsen. Dan kun je voor uh, 4 euro um, een achterlichtje en een voorlichtje kopen. En uh, de automaten staan inmiddels in de openbare fietsenstalling bij Station Zuid. Bij de VU, bij het Centraal Station en binnenkort ook bij Paradiso. En uh, de voorinitiatiefnemer verwacht enkele duizenden lampjes per jaar te zullen verkopen. Nou, ja, zou uh, goed iets zijn. Ja, wel leuk initiatief. En veilig, want kijk... Vroeger was ik zo van, ik zit op de fiets, waarom zou ik licht nodig hebben? Ja, Alleen omdat dat. de politie me geen boete geeft dan. Ja. Maar nu wij zelf ons rijbewijs hebben, is het enorm moeilijk te zien... Uh, uh, de fietsers in het donker zonder licht. Je ziet het gewoon niet. Ja, ik heb uh, vaak genoeg gehad dat ik net nog geen fietser raakte. Een rotonde, wat ik ze niet zag in ja, het licht. Ja, precies. Dus donker en, echt, geloof me, als je helemaal in de auto zit... dan zie je ziet die fietsers ja, maar, niet. Dus je uh, moet uh, gewoon de fiets ook, licht aandoen. Het gevaarlijke is ook mensen op de fiets zonder licht gaan zitten met donkere kleren. Ja. En zie je het allemaal. ja, ik fiets normaal ook met een, een, een, groen, een geel bananenpak aan. Dus nee, ja, maar een, een rode jas of een gele jas, dat, is, of, dat zal wel weer helpen. Weet je? Ja. Of een rode broek of zo. Of. Ja, precies. Maar het is gewoon levensgevaarlijk. Ja. Hè? En over fietsers gesproken. Um, wegenwachters, ja. die krijgen het steeds drukker met het plakken van fietsbanden. Heb je pech uh, met je fiets? Bijvoorbeeld een uh, ketting die los zit of een uh, lekke band. Dan bel je de ANWB en die hebben iets nieuws. Ze komen namelijk langs. Met een, uh, soort, uh, ja, een, een, een soort ANWB fietsservice. En die plakken dan die bandje. Die, uh, die, uh, die maken je ketting. En als het nou echt niet kan, brengen ze nog thuis ook. Of ze brengen je naar de fietsenmaker. Dus dat is wel leuk. Nou, heel handig. Ze gaan het dus uitbreiden. En uh, in januari komt de ANWB ook met een scholierenabonnement. Ja, ze hebben nou ook zo'n jongerenabonnement. Zo'n studenten en dan betaal je 40 euro voor per, per jaar of zo bij de ANWB. Dus eigenlijk ook helemaal niks. Ja, maar voor auto's voor fietsen? Auto's. Ja, oké. Okay, okay. Maar binnen- en buitenland heb je dan ook. Okay. En ook een, en je eigen woonplaatsservice. service? Ja. ja, ik ben er ook lid van. Maar word je weer het ouder. Volgens mij tot 25 is dat. En na 25 betaal je wel weer meteen de hoofdprijs. Maar... Oké, okay. nou ja. Het is een, het is een leuk initiatief. Dus ja. zo uh, blijven we altijd innovatief bezig, toch? CFM Zandvoort. Uh, wedstrijd bezig in de Eredivisie. PSV Twente. Tussenland is daar 0-0. En dit is lekker zeg, het Soft Self ZFM. Dit is Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart me, the love we share. you got when the mother God when the mother f***ing bitch drops. <laughs> Morgen gezegd. Wat een plaat, hè? Ik ben meteen wakker. Ik denk dat je, als je lekker relaxed in je, in je stoel zat en je zet dit op... dan denk je toch van... Uh, Ik word er even aan mijn stoel geblazen. Het is Showtag, just in prime. A cannonball. Zullen we het doen? Ja. ja. ja, ja je vraagt er de hele uitzending al voor. Ja, dus we ja. moeten het ja. toch eventjes doen. Het is echt een classic van Joep van het Hek. En stel je voor dat het gebeurt. Lekker zeg, toch een lekker konijntje. Hier is Flappy.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 in de schuur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ja, echt een classic van Joep. Goedemorgen, luisteraars. Het uh, uh, is vandaag dinsdagmorgen. En we breken even in bij de herhaling van uh, zondag in Kennemerland. Want in verband met de werkzaamheden van Ziggo... en met name het digitale geluidkanaal en het tv-geluid en -kanaal, zijn een aantal werkzaamheden gepland. Waardoor we het komende uur niet kunnen uitzenden. Maar we hopen daarna om de, de, de reguliere uitzending om 12 uur weer te hervatten. Ik hoop al, al, al, eerst alvast onze excuses voor het ongemak. Maar uh, om 12 uur hebt u beter beeld en beter geluid. Dus ik zou zeggen, hopelijk tot 12 uur. Thanks to you,